12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Mladic noemt de aanklacht tegen hem... wanstaltig en monsterlijk. Grote brand in het natuurgebied bij Enschede... ...en Sony opnieuw aangevallen door hackers... Veel zon vandaag, door 20 tot 25 graden. In het noordelijk kustgebied is het niet zo warm, maximaal 18 graden. En ook morgen vrij zonnig en warm. In het noorden en noordwesten blijft het fris, 18 tot 22 graden, maar verder 23 tot 27 graden. Zondag toenemen de kans op onweer, vooral in het zuiden. En maandag krijgt het hele land met buien te maken. Hij zat eindelijk voor de rechter na 16 jaar, Radko Mladic. Generaal Mladic, verdacht van genocide in het voormalig Joegoslavië. En hij was het echt, bevestigde die vanmorgen. Ja, ik ben generaal Radko Mladic. Ik ben generaal Radko Mladic, verslaggever Matthijs van der Wiel bij de rechtbank in Den Haag. Radko Mladic is dus voor de rechter. Hoe zat hij erbij, Matthijs? Het is niet een doodzieke man. Dat hadden we misschien verwacht na al die berichten uit Servië. Maar zo oogde hij niet. Hij keek recht voor zich uit met een boze blik. Grijs pak, grijs overhemd. Een grijs petje op zijn hoofd toen hij binnenkwam. En Dat ging daarna af. En toen zagen we dat hij kaal is geworden. Hij keek meestal onbewogen voor zich uit. Toen, uh, uh, maar toen de aanklacht werd voorgelezen gebaarde. hij Soms knikte hij van nee. En hij begon zelf over die gezondheidstoestand. Want dat was toch een belangrijke vraag vanochtend. Toen hij op een gegeven moment het woord kreeg. Om op een hele andere vraag het antwoord te geven. Mr. Mladic, do you understand these rights which were just read out to you? Judge, I am a gravely ill man. I need a bit more time to think about all the things that she read out. So please bear with me, be patient. You. Hij zegt, ik ben een ernstig zieke man. Ik heb meer tijd nodig om dit allemaal tot me te nemen. Later is er nog veel meer gezegd over zijn gezondheidstoestand. Maar dat gebeurde achter gesloten deuren. Dat recht hebben de verdachten om te vragen om dat besloten te houden. Dus we weten niet wat daar gezegd is. Ik kan wel zelf zeggen dat ik gezien heb dat hij zijn rechterarm wel degelijk kon bewegen. Die zou verlamd zijn vanwege een beroerte. Nou, hij, hij stak die arm op een gegeven moment in de lucht. Ik zag hem wel vaak zijn mondhoek afvegen met een zakdoek. Ik weet niet of dat iets zegt. In ieder geval oogt hij niet zo ziek dat hij daar niet kan zitten. Wat zijn we inhoudelijk te weten gekomen over die rechtszaak nu? Uh, hij reageerde zelf vechtlustig op de aanklacht. Eerst zei hij dat hij er geen letter van hoefde te horen... Toen werd de samenvatting van de aanklacht toch voorgelezen. En dan kreeg hij de vraag of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht. Dat is een belangrijk moment bij die eerste voorgeleiding. Want dat bepaalt het verdere verloop van het proces. Maar hij gaf geen antwoord op die vraag. Hij begon in plaats daarvan een tirade te houden tegen wat er in die aanklacht staat. Ik wil wat u net hebt obnoxious charges leveled against me. I want to read this properly, to give it some proper thought, together with my lawyers, because I need more than a month for these monstrous words, the ones that I've never heard before. We de tolk, Mladic sprak in het Servo-Kroatisch in zijn eigen taal. En hij zei dus dat het afschuwelijke beschuldigingen zijn, dat het monsterlijke woorden zijn in de aanklacht en dat hij zelf nog nooit zoiets had gehoord. Later voegde hij daaraan toe dat hij alleen zijn land en zijn volk heeft verdedigd. en dat dat het enige is wat hij gedaan heeft. En op 4 juli, dan gaat het verder. Ja, Nadie uh, weigerde dus antwoord te geven op de vraag schuldig of onschuldig. En dan schrijft de procedure voor dat hij dat binnen 30 dagen alsnog kan doen. Als hij dan niks zegt, dan wordt het beschouwd als een niet schuldig. En dan wordt het proces voortgezet, althans de voorbereidingen daarvoor. Je hoorde hem al zeggen, hij vroeg om meer tijd om dat allemaal te lezen. Twee maanden in plaats van die 30 dagen. Maar goed, het is maar een dossier van 37 bladzijden, die samenvatting van de aanklacht. Dus dat kreeg hij niet. Over 30 dagen krijgt hij een herkansing om hier... dat. Te te zeggen schuldig of onschuldig. Matthijs van der Wiel bij het proces tegen Radko Mladic. De piloot van het reclamevliegtuigje... dat gisteren op het vliegveld teugen verongelukte. Die piloot is aan zijn verwondingen overleden. Het ging mis toen hij met zijn vliegtuigje... een reclamesleep wilde oppikken. 28 jarige man uit Zutphen is in het ziekenhuis... aan zijn verwondingen bezweken. Hij was een ervaren piloot. Het KLPD, de politie, vraagt of mensen... camerabeelden hebben van het ongeluk. En er woont er momenteel een heidebrand in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede. En die brand die breidt zich nog uit. En de telefoon is Loes Hilbrink van de Brandweer Twente. Mevrouw Hilbrink, hoe groot is die brand? Nou, we hebben brand in een natuurgebied aan het Aamsveen in uh, Enschede. En dit is een natuurgebied van ongeveer 1000 hectare groot. En we hebben momenteel te maken met een brand van ongeveer 200 hectare groot. Uh, het gebied waar het brand gaat om zowel Nederlands grondgebied als Duits grondgebied. En maakt het dat lastig? Nou, we, hebben, uh, we werken natuurlijk intensief samen met uh, onze Duitse collega's. En uh, we hebben momenteel heel veel materieel ingezet om de brand te bestrijden. Kunt u dat gebied eens beschrijven? Wat voor uh, is het een vlak gebied? Is het hobbelig? Is het lastig? Nou, ik, uh, ik weet niet precies wat voor soort gebied het is. Ik weet wel dat er uh, ook een camping aanwezig is uh, in dat gebied. Dat hebben we uit voorzorg helemaal dat, dat gaat hier ongeveer om 200 campinggasten. Die mensen zijn allemaal van de camping gehaald. Het is niet zo dat het bekend in je gevaar loopt voor de brand. Maar we hebben het uit voorzorg gedaan. En dat heeft mede mee te maken dat de rook die vrijkomt. van veel stankoverlast zorgt. Maar er is niemand gewond geraakt? Nee, voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wat voor blusmiddelen worden er ingezet op dit moment? De brandweer heeft meerdere blusvoertuigen ingezet met wagen. Het is wel zo dat het voor de brandweer de brand moeilijk te bestrijden is. Uh, het gebied is moeilijk toegankelijk. En uh, daarom hebben wij momenteel ook uh, de hulp ingevraagd van blushelikopters. Die hebben wij nog niet ingezet, maar dat gaan we nog wel doen. Wat maakt het zo moeilijk? Nou, de brandweer kan met de voertuigen niet uh, in het gebied komen. Uh, dat maakt het gewoon erg lastig, want de lopen voertuigen lopen vast. Maar het is ook lastig om uh, zelfs lopend in het gebied te komen, want je hebt het ook met veen te maken. Allemaal een lastige, zachte, hobbelige ondergrond. Ja, dat klopt. Breidt de brand zich nog uit of hebt u wel het idee dat u het een beetje ingepakt hebt? Ongeveer een half uurtje geleden hadden wij de brand nog niet onder controle. En hadden wij ook nog te maken met meerdere vuurhaven. Hoe is het begonnen? Uh, nou, hoe het is begonnen, dat weten we momenteel niet. We weten wel dat de brand ongeveer rond 10 uur is begonnen en heel snel is uitgebreid. Het heeft natuurlijk te maken met, met de droogte, maar het heeft ook te maken met de, de flinke wind die er momenteel staat. Gaan we gaan met de gaten houden daar het natuurgebied Aamsveen. Uh, dank u wel, Loes Hilbrink. In Groningen is vanochtend vroeg een jongetje in zijn pyjama en op blote voeten aangetroffen. En het is niet duidelijk wie dat jongetje is of waar hij vandaan komt. En het lukt de politie maar niet om met hem te communiceren. Het gaat om een jongetje die wel heel goed reageert op geluid. en, en uh, op politiebroken. heel veel plezier heeft momenteel. Dus daar ligt het niet aan. Alleen hij zegt niets. Hij zegt zijn naam niet. Hij zegt niet waar hij vandaan komt. Um, ja, en dan is het voor ons ook heel moeilijk om daar verder mee aan de slag te gaan. Jongetje werd aangetroffen bij de Rijddiephaven. bij de Groningse Universiteit. Hij is ongeveer 9 jaar. Heeft kort donker kroeshaar en een licht getinte huid. En de politie heeft zijn foto onder meer verspreid via Twitter. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Sony is opnieuw aangevallen door hackers... die zeggen dat ze de gegevens van meer dan een miljoen gebruikers in handen hebben. Het gaat dan onder meer om e-mailadressen, woonadressen en telefoonnummers. En die hackers zeggen dat ze willen aantonen... dat het netwerk van Sony nog steeds niet in orde is. In april werd het netwerk van Sony PlayStation eh, al gehackt. En Sony beloofde toen dat de beveiliging zou worden verbeterd. bedrijf onderzoekt nog of de hackers inderdaad weer gegevens in handen hebben gekregen. En ze willen nog geen commentaar geven.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 In Centraal-Rusland zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd... vanwege ontploffingen en een brand in een munitiedepot. Dat depot ligt 10.000 ton aan granaten opgeslagen. In de wijde omtrek komen scherven van die granaten terecht. Het is nog niet duidelijk of er doden zijn gevallen. Wel zijn zo'n 30 mensen gewond geraakt. En er wordt al volop gespeculeerd over de oorzaak... zegt correspondent Kizia Hekster. Eerst werd er gezegd dat de brand ontstaan was toen er onderhoudswerken aan de gang waren. Dat is later weer ontkend. Nu zou het wellicht een weggegooide sigaret geweest zijn die de oorzaak was. Uiteraard komt er een diepgaand onderzoek. Maar dat kan pas echt beginnen als die ontploffingen afgelopen zijn. Want die zijn dus nog steeds aan de gang. Voor de Russische brandweer is het te gevaarlijk om dicht bij het depot te komen. Dus de brand is moeilijk te blussen. De wapenopslagplaats ligt in de regio Oetmoortie. In dat gebied worden veel Russische wapens gemaakt.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 Of de rest van het geld nou ook terugkomt, is twijfelachtig. De aandelenverkoop moet nog wel worden goedgekeurd... door de mededingingsautoriteiten. En dat kan nog wel enkele maanden duren. Sport. Excelsior heeft een nieuwe hoofdtrainer, John Lammers. Hij was de afgelopen twee jaar al assistent van Alex Pastoor. Die vertrekt naar NEC. Excelsior handhaafde zich afgelopen seizoen... via de nacompetitie in de eredivisie. En dat niet degraderen, dat is dan ook voor volgend seizoen de opdracht voor Lammers. Ze hebben niet de doelstelling dat, ze, dat we in één keer voor Europees gaan. Wij weten ook dat er heel veel jongens weggaan. En dat we met een hele jonge groep gaan beginnen. Nou, dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Misschien dat het dit jaar nog wel jonger is. Eh, dus wij zullen heel veel uh, weer inzetten op de ontwikkeling van, uh, van de jeugdige spelers en op het uh, teamgebeuren. Uh, John Lammers is de tweede keus van de clubleiding. Eerder probeerde Excelsior nog Ernst Faber weg te halen bij Eindhoven, maar dat lukte niet. De beste golfsters van Europa spelen op golfclub Broekpolder in het Ladies Open. Nederlands hoop is Christel Bouillon, want zij staat nu eerst op de Europese ranglijst. Ragnar Niemeyer, hoe doet ze het tot nu toe, Christel Bouillon? Gaat wel goed hoor met Christel Bouillon, want ze staat in de top 5 van het, van het klassement... in een sport, trouwens die je steeds serieuzer moet gaan nemen in Nederland. Want er zijn meer toeschouwers dan ooit, er is meer media-aandacht dan ooit. En er wordt goed gespeeld door Christel Bouillon, die dit jaar al een toernooi won. Voor het eerst was dat op de Europese tours. Ze is 23 jaar, komt uit Beverwijk en staat er met één slag onder par nu gewoon goed bij. Na nou, Volgens mij inmiddels twaalf gespeelde holes. Ze had een beetje pech. Ze startte op hole 10. Op de vierde hole die ze speelde gingen er twee ballen het water. In. Dat kost je een hoop slagen. Maar ze liet zich niet van de wijs brengen. Staat er dus netjes voor. Maakte een eagle op hole 18. En ze kwam binnen met vier birdies en een eagle na negen gespeelde holes. Dat is prima. Ze speelt overtuigend is steady vanaf de tee in de baan. Het ziet er allemaal goed uit, terwijl er veel druk op staat bij haar. Want natuurlijk heeft ze vier toernooien achter de kiezen de afgelopen weken. Natuurlijk zijn er heel veel toeschouwers. Een paar honderd denk ik wel die met haar de, mee de baan ingaan. Dat zorgt toch voor extra druk die ze niet gewend is. Maar het staat er netjes bij. Diana Luna samen met een Engelse speelster. Ze staan twee slagen voor en zij staan bovenaan het klassement. Op dag 1 van het Dutch Ladies Open. Ragnar Niemeyer. En wij gaan kijken hoe het is op de weg. Dennis Mooij bij de ANWB. Er staat een handvol files. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... tussen Maastricht-Aken Airport en knooppunt Kruisdonk, 3 kilometer. En aan de andere kant van het land, op de A7 Herenveen, groningen is er een ongeluk gebeurd. Tussen de afritten voor Leek en Hoogkerk staat 3 kilometer. De rechterrijstok is daar dicht. A27, Gorken Breda voor het knooppunt sint annabos 2 kilometer. En op de A28, Utrecht-Amersfoort, daar staat tussen Rijnsweert en Den Dolder, ook 2 kilometer. 14 over 12 hoofdpunten van het nieuws voor het Joegoslavië-tribunaal... heeft oud-generaal Mladic geweigerd te antwoorden op de vraag... of hij schuldig is of onschuldig. Hij vindt wel de aanklacht vanstaltig. In het natuurgebied Aamsveen bij Enschede woedt een grote heidebrand... en de politie van Groningen is op zoek naar de ouders of verzorgers... van een jongetje in pyjama. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In het mediaforum straks en Jean Fouts, die is hoofdinternet bij NRC. En Frans Lomans, de hoofdredacteur van Nieuwe Revue en Panorama. En het gaat onder meer over een nieuw programma bij RTL. De Boerenbruiloft. En eerlijk gezegd kwam het ons een beetje bekend voor. Ik ben Jos, net 49 jaar. Ik zoek een leuke vrouw die met beide benen op de grond staat. En waar ik helemaal verliefd op kan worden. Ja, mag het eigenlijk dat je als tv-zender zo'n formule schaamteloos kopieert? Een reactie zometeen ook van een mediaadvocaat. En wie wordt de nieuwscanner van week 22? Ook een belangrijke vraag. Hoogste score tot nu toe is 85. En de kandidaat van vandaag in de nationale nieuwsquiz komt uit Kolm. En heet Ilko Eeuwig Egbert. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws van vandaag. De Nationale Autoshow. Verhuis van BNR Nieuwsradio naar de zaterdagmiddag van Radio 1. Lara Rensen. Petra Grijze, Prem, gingen eerder al van BNR naar Radio 1... maar nu verhuist een heel programma van de commerciële naar de publieke nieuwszender. Aan de telefoon de twee presentatoren van de autoshow, Bas van Werven en Carlo Bransen. Goedemiddag. Hallo? Ja? Hallo, hier Hilversum. Ja, hallo, hier uh, uh, Martinsdijk. <laughs> ja, ik hoor de stem van uh, Bas van Werven. Is Carlo er ook, of zit hij naast je, of, of uh, wat? Nee, hoe? Die, die moet ergens anders zijn, want die, die zou ook op zijn mobiele telefoon brengen. Oké, okay, nou goed, Bas, ik ga even met jou praten, want ik bedoel, jij bent het ja. gewend te praten. Uh, veel reacties op Twitter onder meer van mensen die zeggen... de Autoshow, dat is echt een BNR-programma. Uh, past het eigenlijk wel bij Radio 1? Ik geloof dat het uh, met die telefoonvorken nog steeds niet goed gaat. Dat is al dagen een probleem. Uh, die man met die stofjas die dat moet repareren... op een of andere manier uh, heeft die ATV opgenomen of zoiets. Uh, het is nog steeds niet geregeld. We gaan uh, proberen de verbinding opnieuw te leggen... met Bas van Werven en Carlo Brands en praten we dus over dat autoprogramma van Radio 1. Het AD heeft uh, nieuwe vormgeving gekregen. Met de nieuwe opmaak van de krant is er meer ruimte... op de voorpagina voor nieuwsberichten. Ook is een nieuw lettertype geïntroduceerd. Het In Memoriam, een leven voor de vuist weg, ter nagedachtenis aan de overleden presentator Willem Duiz, is gisteravond door 1 miljoen mensen bekeken. Daarmee staat het nog net in de kijkcijfer op 10, op plaats nummer 9 namelijk. Het best bekeken was het 8 uur journaal met 1,7 miljoen kijkers. De New York Times krijgt voor het eerst in het 160-jarig bestaan een vrouwelijke hoofdredacteur. Het is Jill Abramson, die nu nog chef is van de Washington-redactie. Ze noemt haar nieuwe baan hetzelfde als het opstijgen naar het Walhalla. Goed nieuws, site 111 houdt op te bestaan. Italië-correspondent Bas Mesters begon de site... om samen met collega's goed nieuws van over de hele wereld te brengen. Omdat het op vrijwillige basis is... wil Mesters zijn collega's niet op een vaste basis laten werken. Ondanks het stoppen kijkt hij met een tevreden gevoel terug op de site. Dagelijks strekt 111 zo'n duizend bezoekers. Um, de Nationale Autoshow, daar hadden we het over. Het verhuisd dus van BNR naar Radio 1. Uh, Bas van Werven... Als het goed is, ben je nu wel aan de telefoon. Ik vind dat een vreselijke term om altijd te zeggen. Maar het ging net namelijk even niet goed, dus het mag nu ook, vind ik. Was je bent er, nee, Ik ben er helemaal, Jurgen. Kun je mij luid en duidelijk horen? Ja, ja, ja. Uh, dat kan ik. Um, de vraag was, um, er waren veel reacties op Twitter... Hè, van mensen die daar toch een beetje verontwaardigd over waren. Die zeggen, ja, dat programma hoort eigenlijk bij BNR. En hoezo nu ineens op Radio 1? Nou, dat zal ik je uitleggen. Radio 1, of BNR, moet ik beginnen, wil niet dat presentatoren die... Uh, bij BNR presenteren op Radio 1 te horen zijn. Men creëert daar echt een vrij uh, En dat betekent, dat is breng bijvoorbeeld ook overkomen... op het moment dat je een programma krijgt op Radio 1... dan ben je klaar bij BNR. Ja. Dat is mij luid uh, en duidelijk gemaakt al een hele tijd geleden... toen ik de overstap maakte naar TOS 1 vandaag. TOS heeft toen toegestaan om bij BNR te mogen blijven... die ook show blijven presenteren. Nou, en nu komt de TOS, mijn werkgever... Met het verhaal, we gaan uh, vanaf september, willen we heel graag inzetten op de zender. En dan in tros in bedrijf. Ja. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar, wat gebeurt er dan nou met mijn show? Ja. Dat is mijn passie. Dat is één keer per week, dan staat het grote feest met Carlo Brands samen. Dat wil ik wel graag houden. En toen heeft de Tros de hand over het hart gehad en gezegd, dat vinden we goed, een half uur. En uh, ja, ik kan geen autoshow maken zonder Carlo Brantzen. Dan is de ziel eruit. Ja. Dus die heb ik gevraagd. En die gaan me mee. Ja. Dus, dus komt het gewoon in de nieuwe programmering op, op Radio 1 terecht. Uh, ja. Nou hadden jullie bij BNR behoorlijk veel vrijheid. Hè? En, en dat kan ook een commerciële zender natuurlijk. Kan dat straks ja. ook allemaal bij Radio 1? Ja, dat, dat uh, verwacht ik wel. Tenminste, dat is de afspraak die ik gemaakt heb. En uh, ik wil het programma eigenlijk maken zoals we dat maakten. Met een tong in cheek. Volledig onafhankelijk zoals we dat ook deden bij BNR. Wij mogen in principe alles zeggen over alle merken. En het gaat natuurlijk niet alleen maar over auto's. Over mobiliteit. En eigenlijk is het, uh, is het een, uh, een programma wat ook uitstekend, denk ik, met Radio Enzo past. Ja. ja, absoluut. Uh, op Twitter een hoop fans ook. hè. En uh, die hopen zelfs dat er een tv-versie van komt. Gaat dat gebeuren? Wij hopen dat ook. Van ganser harte. Of in ieder geval iets. Een leuk autoprogramma waar Carlo en ik eh, ook onze lelijke hoofdingen kunnen laten zien. Nou, dat is wel leuk. <tiedacht> nou, was, dat valt best mee. Voor uh, mij wel, ja. Maar het is een heel ander <tiedacht> Nou, dat bedoel ik ook. Uh, nee, maar uh, daar kan je nog niks over zeggen. Bedoel, het is nog niet zo dat daar een concreet nee. plan voor ligt. Nee, geen enkel concreet plan. En het enige concreet daarin is dat ik elke keer dat ik mijn televisiedirecteur van het trotscherm of alleen tegenkom zeg... dit programma moet op televisie tot gek worden toe. Ja, ja. En ik hoop dat hij daar op een gegeven moment voor door de knieën gaat. Ja. Maar dat is de, de Ik en concreet. Bas, ik kan mij nog een mooi fragment herinneren... toen nam jij afscheid van, het, van de ochtendshow van, van BNR. Hè? Daar, die ja. heb jij ook een hele tijd gepresenteerd. Uh, ja. Je was echt geëmotioneerd toen, je hebt iets met die zender. Ja. Uh, ja. Nu, nu ga je helemaal de banden verbreken. Hoe, hoe voelt dat? Ja. ja, dat is natuurlijk moeilijk. Uh, en dat is, dat is iets wat je, wat je natuurlijk niet, niet graag doet... Maar regels zijn regels. De hoofdredactie van de BNR stelt zo'n standpunt: heb ik net verwoorden. Op het moment dat een, dat een werknemer van BNR de overstap maakt naar Radio 1, dan is het klaar en ja. dan knipt BNR de banden door. Ja. Dus uh, ja, dat doet, wel, dat doet uiteraard best een beetje pijn. Ja. Anderzijds, uh, het zie ik zie het als een prachtige uitdaging om straks op zaterdag een. een een mooie TOS-autoshow neer te gaan zetten met Carlo. Nou, we zijn er hier bij Radio 1 blij mee, dus dan weet je dat vast. Vanaf 10 september, elke zaterdagmiddag, tussen 2 en half 3... de TOS-autoshow op Radio 1. Dus Bas van en de groet aan Carlo. Dat zal ik doen, Jurgen. Dank je voor het programma. Dank je wel. Een opvallende brief in de pers van vanmorgen. De Griekse ambassade heeft boos gereageerd op een photoshop in die krant... van een Griekse kerk met een Turkse vlag... naar aanleiding van de economische problemen van het land. We hebben even gebeld met de ambassade en zij noemen het een bad joke. De laatste weken zijn er veel grappen gemaakt over het land, Griekenland dus. En dat hebben ze lang over zich heen laten gaan... maar volgens de woordvoerder was dit wel de druppel. Het duurt nog wel even, maar vanaf eind augustus is het weer tijd voor experimentele televisie op Nederland 3. Het zogenaamde TV-lab gaat dan weer van start. Ook kijkers mochten daarvoor een idee insturen. Zes werden eruit gekozen en vanaf deze week kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriet. Roek Lips is de zendercoördinator van Nederland 3. Uh, meneer Lips, de zogeheten kijkerspitch staat inmiddels online. Zitten daar mooie dingen tussen? Nou, ik denk zelf dat er absoluut een uh, hele leuke keuze tussen zit. Wat de inbreng van de omroepen betreft, daar zijn we de komende weken nog mee bezig. Ik heb dat schema nog niet uh, rond. Komen er komen nog steeds ideeën binnen. Maar over, de, over het geheel genomen denk ik dat er echt interessante dingen tussen zitten. Ja, ja maar daar kunnen we nog niks over zeggen zeker. Nou ja, kijk, dat de komende weken zullen de omroepen zelf bekend gaan maken welke programma's daarin komen. Een van de dingen die ik er al wel over kan zeggen, maar daar hebben we ook een beetje toe opgeroepen, dat de week is bedoeld voor, ja, je zei het zelf al in de inleiding, van, uh, voor echt experimentele televisie. En dat betekent dat we nu ook extra kijken nog wat je met bijvoorbeeld alle sociale media kan doen. Nou, en op dat gebied uh, zitten er heel veel nieuwe, ook wel interessante gedachten tussen. En um, is het nu zo dat normale mensen, noem ik dat maar even, dus gewoon kijkers, uh, andere dingen insturen dan de professionele makers? Wat opvalt is dat kijkers over het algemeen, en dan heb ik over het, het hele uh, grote aantal inzendingen wat we hebben gehad, dat daar vaak ook weer wat meer traditionele ideeën juist tussen zitten. Kijk aan. Terwijl... Makers wat meer de neiging hebben om wat extreme dingen te drinken. Ja, ja. Maar goed, de selectie die nu voorstaat en waar je op kan stemmen, die zes trailers... daar zitten toch echt wel nieuwe dingen tussen. Ja. U hebt al eens een keer eerder bij ons verteld, toen was u net terug uit Cannes... dat het daar ook internationaal aansloeg, hè? dat ook andere landen met dat tv lab aan de slag wilden. Uh, waar gaat het ja. allemaal gebeuren? Nou, komend, komend jaar zie ik voor onszelf een beetje als pilot om die internationale versie uh, uit te gaan proberen. Uh, ZDF in Duitsland heeft inmiddels uh, aangegeven en ook bekendgemaakt dat ze ook een hele week gaan doen in diezelfde periode. VAT gaat meedoen, Slovenië weet, weet ik inmiddels uh, die gaat meedoen. En over twee weken zit ik in Stockholm met nog een aantal landen om de tafel. En wellicht dat daar ook nog iets uitkomt. Maar een aantal landen, en zeker onze buurlanden, die gaan dit jaar ook volledig mee in het project. Ja. Even iets heel anders, uh, want dat zal toch ook een beetje als een donderslag bij heldere hemel zijn gekomen. De kritiek van Fons van Westerlo, de vertrekkend voorzitter van WNL. Hij noemt Nederland 3 een geldverspiller. Ja, ik zou het soms van voor Westerlo vooral zelf uh, nog eens uitnodigen... om heel goed naar Nederland 3 uh, te gaan kijken. He, als je bedenkt dat we vorige week met uh, Ali B... nog een eervolle vermelding hebben gekregen voor de nipkopschijf. Als we kijken wat Ari Boomsma heeft gedaan... bijvoorbeeld met het programma Uit de Kast, De nieuwe serie van Godlos van uh, BNN. Ja, Nederland 3 is een hele leuke zender... en krijgt uh, vooral van het jongere publiek ook heel veel uh, positieve reacties. Hij zegt Nederland 3 draait op uh, De Wereld Draait Door en uh, De Sport. Als je dat gewoon naar een andere zender verplaatst... dan kan je Nederland 3 gewoon opheffen. Nou ja, dat zijn uiteraard hele belangrijke programma's. Uh, maar het is misschien wel grappig om dan ook even naar België te kijken... waar vorige week, of deze week was het zelfs, juist de minister heeft gezegd... Uh, dat overwogen moet worden om er een, een, een net bij te gaan maken in België. En dat wordt niet zomaar gezegd, dat wordt juist gezegd om beter in staat te zijn ook het jongere publiek bij de publieke omroep uh, te bereiken. Wat grappig was om te zien is dat Fons van Wesseloo zijn pijlen ook richt op Maxime Hartman en zijn programma. Uh, wat je ja. of leuk vindt of helemaal niet. Hij vond het totaal ja, niet leuk. Ja. Maar dat diezelfde ja. Maxime Hartman ook een soort Twitteractie is begonnen uh, tegen Nederland 3. Hij, wij eisen vernieuwing, schreef hij. Nou, niet tegen. Uh, hij is vooral voor Nederland die een Twitteractie uh, begonnen... En de afgelopen dagen heb ik ook van tientallen mensen wat af en reacties gekregen, met vooral één vraag om Maxim Hartman weer terug te krijgen. En dat gaat gebeuren? Uh, volgende week heb ik daar met de VPRO gesprek over. Nou, we zijn benieuwd naar de uitkomst daarvan. Zendercoördinator Roek Lips was dat. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vandaag aandacht voor het bellen, want eh, dacht u dat de mobiele telefoon een vrij moderne uitvinding was, dan hebt u het mis. Al op 3 juni 1880, vandaag precies 131 jaar geleden dus, voerde Alexander Graham Bell het eerste draadloze gesprek via zijn fotofoon. Vier jaar eerder was het hem al gelukt om te telefoneren. Precies 100 jaar geleden presenteerde Alexander Graham Bell zijn uitvinding de telefoon. Een trechtervormig apparaat met een varkensblaas als vibrerend membraan. De eerste telefoon was zodanig geconstrueerd dat ermee gesproken en geluisterd oh, werd. Hallo, verstaat u mij? Uh, hallo, wie is er? Ieder moment van de dag staat de telefoon voor u klaar. Duizenden boodschappen vliegen over en weer. Prettige tijdingen. Vader, ik ben er door. En minder goed nieuws. Dus heb ik toch maar even de dokter gebeld. Telefoon in huis voorkomt ongemak en spaart tijd. Dit is de plaats waar de dienaressen van het huis behoort te zetelen. Op deze plaats behoort een telefoon. Wacht niet langer, maar neem nu telefoon. Nou, niet iedereen haalde dat moderne apparaat meteen in huis... want die laatste oproep komt uit een reclamefilmpje voor de telefoon uit 1938. Lunch met Jurgen van den Berg... RTL roept in tv-spotjes vrijgezellen boeren op om zich te melden voor het nieuwe programma De Boerenbruiloft. Uiteindelijk kan één boer kiezen uit twaalf bruiden. De KRO is woedend en vindt dat het programma veel te veel lijkt op boers of vrouw. Overweegt ook juridische stappen. Remco Kleuters is mediaadvocaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u bent uh, expert op het gebied van intellectueel eigendom, zoals dat zo mooi heet. Uh, de Boerenbruiloft is nog niet te zien. Maar denkt u dat de KRO een sterke zaak heeft tegen RTL? Ik ben bang van niet, uh, niet zozeer omdat ik daar al een oordeel over kan geven. Ik heb natuurlijk nog niks gezien, maar uh, het is uh, algemeen bekend dat uh, kwesties over formatrechten uh, juridisch gezien heel erg ingewikkeld zijn. Uh, dus dat, dat, dat, dat zal Karo hier in je gaan spelen. Het ja, probleem is natuurlijk dat uh, het lijkt heel erg veel op nou, daar hoef je geen Einstein voor te zijn om dat te bedenken. Maar ze kunnen er een draai aan hebben gegeven waardoor het dan toch net iets anders lijkt en dan kom je ermee weg. Ja, dat is eigenlijk uh, de crux van het verhaal. Uh, uh, zodra je uh, niet meer doet dan een concept, een format, een stijl uh, overnemen... Uh, een bepaald idee achter een, uh, een programma. Overigens iets wat Kado zelf ook gedaan heeft. Het is uiteindelijk uh, ook afkomstig uit een uh, ander, eerder programma uit Engeland... Pharma One's Wife. Ja. Dus, dus in die zin, het is gemeengoed. Uh, ideeën worden geleend, gebruikt, hergebruikt. En soms werkt iets wel, soms werkt iets niet... Ja, in dit geval, u heeft het net over experimentele televisie, daar is geen sprake van. Maar om hier juridisch tegen te strijden, zal nog een, uh, een lastige opgave nou, het worden. Het punt is natuurlijk dat de KRO-Centerprogramma uitmaakt wordt geproduceerd door Blue Circle. Hè, dus die, die zouden dan ook met name die zaak moeten beginnen, lijkt me. John de Mol is de producent van De Tegenhanger, dus de boerenbruiloft. Die heeft ook al gezegd, ja, de setting is inderdaad hetzelfde. Maar ik kan zo twintig zaken noemen die, uh, die totaal anders zijn. En u zegt, dat is al genoeg om, om te zeggen, van, nou ja, dan heb je een kansloze zaak. Nou ja, dat, dat, dat zijn sterke termen. Twintig verschillen kansloos. Um, uh, laat het omdraaien. Als er te veel dingen worden overgenomen, en dat is het criterium, dan uh, komt er op een gegeven moment auteursrechtelijk gezien uh, wel een bezwaar. En dan valt er eventueel wel iets te beginnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze hetzelfde busje als dat van Yvonne Jaspers en uh, uh, dezelfde camerahoek en alle... Uh, he, de Delft blauwe tegeltjes, als ze dat soort dingen gaan overnemen... dan hebben ze een probleem, maar ik schat RTL niet zo in dat ze dat nee. zullen doen. Maar stel nou dat ik een prachtig idee heb voor, ik noem maar wat, een ijsdansshow... die ik morgen wil beginnen op mijn lokale omroep. En uh, daar probeer ik dat programma ook nog in Hilversum te verkopen. Uh, en ik neem u als mediaadvocaat natuurlijk mee. Uh, krijg ik dan een claim van SBS en RTL aan mijn broek, of niet? Nou, ik kan me voorstellen dat als u, als u uh, hiermee begint... en niet al te groot bent, nog niet bekend bent in, uh, in de mediawereld... dat ze absoluut een, uh, een claim zullen neerleggen. Uh, want men is er natuurlijk niet blij mee. Uh, maar of die gehaald gaat worden, dat, dat is op, op, opnieuw weer de vraag. Want het houden van een show, ook als daar jury bij zit ook als daar een, een eliminatie-element in zit, is op zichzelf gewoon toegestaan. Dat, ja. dat, dat mag u overnemen. Ja. En het is aan u om dat uh, ja. nog veel aantrekkelijker te doen dan het al gebeurd is. Is het wel eens gebeurd? Is er, is er, een, is er een concreet voorbeeld waarbij iemand wel gelijk heeft gekregen? Nee, nee uh, eigenlijk niet. niet. Niet zo glashard zeg maar, zoals we het nu stellen. Gewoon puur auteursrechtelijk... A tegen B. Er zijn wel uh, uh, pogingen gedaan. Er is er eentje zelfs tot de Hoge Raad gegaan. Dat ging over het programma Una Voce Particulare. Dat was ergens begin 2002. Uh, of nee, eigenlijk al langer geleden. Maar de Hoge Raad heeft hier uiteindelijk over moeten oordelen. En ook die was van mening dat er niet voldoende was overgenomen... om te kunnen zeggen dat er een inbreuk op auteursrecht nee. was. Onlangs nog... Heeft uh, een vandaag, ja, goed, onlangs, dus het ook weer klein twee jaar geleden, geprobeerd RTL vandaag tegen te houden. Maar goed, dat ging dan meer om de titel en ja. het merkrecht wat erachter ligt. Ja. Maar er wordt wel um, over geprocedeerd, het wordt af en toe geprobeerd, maar het is heel lastig ja. en nog niet gelukt. Goed, nou, we, we wachten het af. Ook dat programma, natuurlijk, de Boeren Dank voor uw uitleg. Mediaadvocaat, Remco Kleuters was dat. Zometeen het Mediaforum, praten we hier nog wel even over door. Met Ention Fout en Frans Lomans. Nu eerst Jan van de Putten.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 En Sony is opnieuw aangevallen door hackers. Die zeggen dat ze de gegevens van meer dan een miljoen gebruikers in handen hebben. Het gaat onder meer om e-mailadressen, woonadressen en telefoonnummers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is zonnig met verspreid over land stapelwolken en er staat redelijk wat wind. Over land is de noordoostenwind matig en langs de kust staat een vrij krachtige wind, windkracht 5. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 22 graden aan de kust en ongeveer 25 graden in het binnenland. Alleen op de wadden blijft de temperatuur wat achter, met gemiddeld een graad of 19. Vannacht is het helder en koelt het af na ongeveer 13 graden. Morgen, zaterdag, is er opnieuw vrij veel zon en wordt het nog wat warmer dan vandaag. Aan de kust liggen de maxima dan rond 22 graden. En in het zuidoosten kan het morgen makkelijk 28 of 29 graden worden. Ook zondag is er redelijk wat zon, maar in de loop van de middag ontstaan in het zuiden een paar regen- of onweersbuien. De dagen daarna is er meer bewolking, met elke dag kans op het neerslag. AMB-verkeersinformatie. Ah, op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 2 kilometer en bij Hoeverlaken 3. A2 richting Maastricht voor het knooppunt Kruisdonk 3 kilometer. En op de A4 naar Den Haag bij Woude 2. A7 Herenveen groningen tussen Leek en Hoogkijk 3 kilometer door een ongeluk. De linkerijstok is dicht. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar loopt het in beide richtingen vast... bij het knooppunt Rotterpolderplein over 2 kilometer. De brug is daar even open geweest. Tot slot de A50 Os Eindhoven. Daar staat een auto in brand. Tussen Nistelrode en de Afrit Zeeland staat 2 kilometer. Dit is Radio 1, Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Ancian Fouth, chef internet van NSC, uh, en Frans Lomans is, er, de hoofdredacteur van Revue en Panorama Nieuwe Revue moet ik zeggen trouwens. Dankjewel. Hè. Welkom uh, allebei. Uh, we beginnen even met het algemeen dagblad ligt hier voor ons. Uh, dat we zeggen twee versies, want uh, dit is de nieuwe. Uh, vrijdag 3 juni staat erop, 2011. Deze is van vorige week. Um, een heel nieuwe uiterlijk. Wat, wat vind je ervan, ernst jan uh, Rustiger. En uh, ook wel prettig. Ik, ik lees het AD eigenlijk vooral op mijn iPad en, en online. Dus je een hele spectaculaire site. Oh ja, ja, ja, je bent zo'n jongen van de nieuwe... Ja, ja natuurlijk. maar als ik dan van papier zou moeten lezen, dan uh, vind ik het er lekker rustig uitzien. Ik vind het knap hoeveel ze op de voorpagina krijgen zonder dat het heel hectisch wordt. En dat is ook het, de truc erachter geloof ik, Frans. Dat ze willen meer nieuws op de voorpagina kunnen zetten. Ja, dus een ander lettertype. Ja, en ze willen moderner zijn, hè. Ga er altijd vanuit dat iedere verandering... van een krant of een tijdschrift... dan zegt de hoofdredacteur altijd... dat is omdat we weer wat moderner willen zijn. En we behouden het goede van het oude. En we voegen het goede van het nieuwe toe. Nee, nou, Ik bedoel, dit is, het is wel een zoekplaatje, hoor, van... Uh, ik denk dat als wij ze niet net even naast elkaar hadden gelegd... Hm. dat we het echt ontstellend moeilijk hadden gevonden om meer dan twee verschillen te vinden. Iets ja. met het logo. Of zo. Iets met het logo. <lacht> ja. Hadden we dan gezegd, hé, hey, iets met het logo. En dat klopt, want de A van AD was uh, woensdag nog rood en is nu wit. Ja, oh ja dat had ik nog niet eens gezien. <lacht> He, dus dat zie uh, <lacht> <Je hebt> ik. <gelijk. lacht> ja. Nou, maar wij ja, ja. zijn geoefende krantenlezers. Ja, ja. Nee, inderdaad. Nou, maar, en, en het feit dat een krant wat meer nieuws op de voorpagina wil plaatsen... Dat is ook geen verkeerde, lijkt me. Nou, het is ook vaak natuurlijk van... Hey, we pleuren er zoveel op omdat we niet kunnen kiezen. Hè? Uh, laat dat ook weer duidelijk zijn. Want ik vind het namelijk wel een beetje een zootje. Maar nou is het kenmerk van het AD sowieso, dat het een zootjeskrant is. Dus niks ten nadelen, gewoon een, een, een kerstboom. Ge gewoon veel aanbieden. Ge gewoon denk... uh, veel aanbieden, Het lijkt wel een folder van de Albert Heijn. Ik vind het wel spannend van kranten als de pers en de next dat ze gewoon echt een keuze maken en ja. die dan uh, lekker uitwerken. Dat, dat vind ik ook wel altijd heel dapper. Hè? Ik begrijp wel de behoefte van, we zetten er veel op, want dan is iedereen blij. Maar een krant die echt keuzes maakt, iedere dag weer valt natuurlijk te prefereren. Ja, ja. Laten we het hebben over de Photoshop. Uh, in de Varagids is een rubriek van uh, Sander van der Pavert... Hè, dat is die man ook van Lucky TV, aan het eind van de wereld draait door. Die heeft daar ook eigenlijk een, een ja, beetje satirische uh, rubriek. En die heeft daar nu um, Ron Boshart uh, afgebeeld als Radko Mladic. En daar is meneer Boshart nogal boos over. Is het ja. grappig of, of is het helemaal niet grappig, dit? Ja, ik vind het wel grappig. Ik vind het, ik vind het jammer voor de tros dat ze niet meer kaart kunnen terugslaan. En dit was het nieuws. Uh, want daar zijn natuurlijk van, van die omroep. En volgens mij is dit, wat dit was het nieuws voor Tros trots was... is Lucky TV voor de vader. Als dus iedereen weet dat dat satire is, staat er groot boven. En uh, ik, uh, ik heb er wel om gelachen. <lacht> er nee, dus, nee. staat ook een stukje bij dat hij eigenlijk ook wel eens een keer... oorlogsmisdadiger zou willen zijn. Uh, maar ja, hij begrijpt ook wel dat dat niet kan. Dus het ja, ruipt er eigenlijk vanaf dat dit niet echt is natuurlijk. Eigenlijk, eigenlijk is dit satire zover doorgevoerd dat het geen satire meer is. Hè? Ik bedoel, er is helemaal niets te ontdekken waarom... Dat ze dit doen. Hè? Van, uh, ik geloof dat uh, Ron Boshart zich specialiseert in kinderprogramma's. Hè? Ja. Dan zeggen ze ah, dat staat ver af uh, van Mladic. Maar wat is dan het satirische element uh, dat, dat ontbreekt? En ik zou, ik zou echt woedend zijn uh, als ik Boshart was. Ja, want die wilde ook een zaak over spannen. Maar ik, je zegt het heeft gelijk. Ja, ik vind het wel. Ik bedoel, je maakt kinderprogramma's. Uh, en hier uh, staat opeens als een uh, pseudo-Mladic uh, uh, afgebeeld. Maar, maar en... iedereen die het leest begrijpt het toch? En ja, maar die... kinderen lezen dat niet. Hey, kinderen kijken ook in de vader. Hé, hey, dat is die meneer. Uh, maar weet je hey, die papa, Wat hier er komen iets is? Ook. Ja. Nee, maar dat moet je uitleggen als uh, vader. Oh, ja. Ik bedoel, dan heb je de pop. Oh, maar dan zeggen Laat... ze, ja, wat even rond een raar mutsje op? <laughs> ja. Ah, dan kan je uh, lekker de dat opvoeding dat voor beginnen met het concept satire ja. uitleggen. Ja. Nee, geen genocide. Gelijk ook ja. maar even. Ach, hebben we dat ook gehad. <laughs> ja, verder had hij het natuurlijk gewoon moeten laten rusten. Hè. Dan uh, hadden we het hier niet ja. over gehad. Ja, dat is nu zo onbegrijpelijk. Als je hem nu googelt, krijg je zijn fansite, Wikipedia, de tros. En daarna rits aan nieuwsberichten over, over dit uh, ja, hij geval. Gaat, hij gaat uh, geschiedenis in als de enige echte uh, imitatie Mladic van dit lamp. Ja, de, uh, de vader trouwens reageert, hè, Ron Boshart en Mladic staan zo ver uit elkaar, dat zei al Frans. Ja. Uh, ja, en, en daarom is het absurdistische karakter van de afbeelding uh, be, duidelijk. Uh, het is in ieder geval niet onze bedoeling geweest om Boshart te kwetsen, zeggen ze. En uh, de vader noemt het inderdaad uh, satire. Nou ja, die uh, Boshart die overweegt om gerechtelijke stappen te nemen. Ik moest hierbij wel even denken, want hij uh, heeft als vaker, uh, ja, dit soort Photoshop dingen. Jullie hebben in de, in de revue altijd Goomba, die ook zoiets doet. Hè, met bestaande beelden, een soort fotocollage ja. maakt. Heb je daar nooit problemen mee? Maar gehad? Maar behalve satirisch is dat ook zo absurdistisch. Ja. Dat we als Goomba dit had gemaakt, dat wat ik zeg, nou niet zo braaf. He, mag het wat uh, pittiger? Ja. Hey. Maar, ja. ik bedoel, maar, maar dat, dat, zijn dat, ook dat vaak... gaat alle perken te buiten. Maar He, dat is zonbar. vaak ook een beetje op, op, met oude foto's. Met ja. nooit, gewoon, je had iemand die zei van... Hey, dat is een foto van mij uit de jaren zeventig. Ja, nou, nee, ik heb het nog niet meegemaakt... in mijn laatste anderhalf jaar. Maar nee, soms staan er ook wel eens bekende mensen tussen. Hè. Ik bedoel, volgens mij figureert Wilders ook wel eens. Hmm. Ik weet niet wat hij dan doet. Of hij hem permanent neemt of uh, wat dan ook. Maar het, het lijkt er wat op. Maar is een ander soort rubriek, geen satire, maar absurdisme. Ja. Als je het trekt van het absurdisme of, of satire... dan is het ook nog steeds heel krachtig iets. Ik kan me die cover van Vrij Nederland herinneren... Uh, vlak na de vorming van het gedoogkabinet... met Wilders in het midden... Ja. en dan ja. Verhagen en Rutte daarnaast met zijn kapsel. Ja. Dat is heel nee, in feite was het één gezicht, maar daar zaten alle drie de mannen... daar zaten er volgens mij in nee, verwerkt. Nee, zo al drie, zo, al, als alle, alle drie hetzelfde het het kappen. Ja, ja, ja, ja. ja. En uh, dus het, dat hebben bij Next gebeurd, dat ook wel eens. Uh, toen uh, we een keer niet aanwezig waren bij een grote internationale top... zag je dan al die uh, presidenten, minister-presidenten naar beneden lopen. En dan hadden we Balken er zo tussen gemonteerd. Ja. Maar kijk, zo had het eruit gezien dat hij er wel bij was. Je zegt daar wel wat mee. Ja, daar zeg je wat mee. Maar ja. met Ron Boschard... Mladic zeg je volgens mij eigenlijk niks. Hè? Ja, dat is ook de ja, moeilijkheid was, natuurlijk ja, van satire. De ene keer is het heel leuk en de andere keer uh, ja, net zijn doel. Een lucky bij. tv is verder hartstikke leuk. Ja. Maar ach, af en toe zijn ze niet leuk. Nog meer Photoshop in de pers. Um, uh, de, daar zagen we dus een, een foto van een Grieks kerkje... waarop een, een Turkse vlag wappert. En de koppel uit Turkije jaagt op Griekse koopjes. En uh, dat heeft nogal wat ophef veroorzaakt bij de Griekse Nederlanders. En ook bij de ambassadeur. John Economides heet hij. <lacht> What's in a name? Ja, jullie uh, hebben gecheckt. Hè? Wij dachten allemaal... Uh, satire wat? Fake naam, satire, Lucky TV, je kent het <laughs> ja. wel. Maar die ambassadeur schijnt echt economisch te heten. Ja. Uh, die heeft Sorry. in ieder geval een open brief nu naar de pers geschreven... dat hij dit niet leuk vindt. En Jan, maar weer dezelfde vraag, is dit dan wel leuk? Nou ja, dit, dit valt meer in de categorie uh, Wilders Rutte... en vragen met hetzelfde ja. kapsel. Je laat wat zien. En uh, ja, opeens krijg je een heel duidelijk... beeld. Het ging over dat uh, uh, Turkse investeerders jagen op Griekse koops... omdat het land nu zo moeilijk heeft... Nou, dan laat je in één keer zien een, een, een Grieks-Orthodox kerkje met een vlag erop. Het is natuurlijk wel heftig, maar het geeft wel een mooi beeld. En dan snap ik wel dat, dat mensen daar boos voor worden. En dan vind ik het wel chic van de pers. Of misschien doen ze het ook wel gewoon ja. dat ze het leuk vinden om te scoren. Op de voorpagina staat dan Fitty met de Grieken, het kon normaal goed tussen ons. En op pagina 21 een hele pagina vol brieven. Waaronder de brief van de ambassadeur. Ik vind ja. Al mooi ik, vond, ik vind het Dit vind ik wel echt grappig wat, uh, wat de pers had gedaan. Ik, ik begrijp deze brief ook wel. Dan hebben die Grieken ook een keer iets om boos over te zijn. Ik bedoel, iedereen is boos op Grieken. En dan nou hebben ze gelukkig ja. ergens heel klein in de pers... Uh, een gratis krant in Nederland... Uh, hebben ze iets gevonden waardoor zij eens boos mogen zijn. Ja. Maar ze zeggen wel van, uh, we worden al de hele tijd belachelijk gemaakt... Ja. en worden grappen overigens, maar nu is dit is echt een heel druppel. Allemaal, echt. En, en vooral ook dat, dat Grieks-Turkse conflict ligt er ook nog aan ten grondslag toe. Daar zijn ze ook niet zo blij mee. Nee, da daarom is dit heel geslaagd. Ik bedoel, dit mes snijdt echt aan alle kanten. Echt, heeft wel echt een, top. Een lezer heeft vraag heeft genomen, en die heeft een... Een fotootje van de haven in Volendam met dan een Duitse vlag ingemotten. Ja. Dus wij zijn hier echt kapot. Ja. Lekker <laughs> bezig, de pers. Ja. Ja. En de lezers van de pers. Dan over dat uh, ja, foto, photoshoppen, fotocopie. Uh, het kopiëren van tv-programma's. We, we hebben het net gehad over die boerenbruilof. Wat toch echt verdacht veel op uh, het boers op vrouw lijkt. Hoewel we het nog niet hebben gezien natuurlijk. Maar goed, uh, het is een beetje hetzelfde genre. Wat vind je daarvan, Frans? Ik vind het een beetje Laat Ik had het wel eerder verwacht. Een boer Trouw was al tamelijk snel een succes, hè? Ja, het loopt al een paar maar, jaar inderdaad. Er hadden echt al tien uh, soortgelijke programma's moeten zijn. Want dat is natuurlijk de kracht van, uh, van tv in Nederland. Van we zien iets succesvol zijn en we gaan jatten. Dus ik... Uh, nee, het is natuurlijk klinklaar jatwerk, zoals het nu lijkt. Maar... Dat doen we volgens mij al heel veel jaren in heel veel zin. Keert dat zich uiteindelijk tegen zo'n RTL. Want de kijker die ziet dat natuurlijk ook allemaal wel. en denkt Ja, dat is, dat is niet sympathiek of zo, vinden ze dat volgens mij. Ja, nou ze gaan even over de top dat je kan trouwen. En het is wel interessant om erachter te komen of nu het succes van de boeren is... of dat het, het succes is van de combinatie met Yvonne Jaspers met de boeren. Ik ben wel benieuwd of dat uh, gaat werken. Jij ziet daar nog wel een, zeg maar een, toch een formule in... waar nog weer een andere draaien. Ja, nou, ik, ik heb het zelf nooit gekeken. Maar in de wildheid door kwam het af en toe voorbij. En dan zag je weer zo'n emo-moment van Yvonne Jaspers... een huilende boer tussen geiten in. Ja. Kijk, je kan er nog wat variaties op verzinnen. En uh, Ik ben benieuwd wat RTL daarmee gaat doen. In ieder geval een prachtige bruiloft voor een boerderij. Uh. Ah, nee, wa waarschijnlijk... Gaat RTL Helden veel meer uh, spektakel TV van maken? Want het, het wonder van Boer Zoekt Vrouw natuurlijk is dat het zo sober gebracht wordt. Hè? Zelfs en, saai af en toe. En, nou, nou, dat vinden de 5.214.000 andere <laughs> mensen niet. Hè? Die willen daar geen seconde van missen. Nee, maar het is geweldig dat een bijna minimalistisch programma als Boer Zoekt Vrouw zo'n hit is. En. RTL zal het nooit in slagen zo'n sober programma te maken. Ik bedoel, daar zullen echt toeters en bellen aankomen. Volgens mij komt het uit de fabriek van John de Mol. Hè? Ja, ja, die gaat het produceren. Over de raak van John de Mol, omdat hij natuurlijk SBS heeft gekocht... en dan wil hij nog even uh, RTL een oor naaien. Maar ja. uh, ik ben, geloof ik, tegenwoordig een collega van John de Mol... omdat uh, Sanemar... Oh ja, ja. Uh, dat, ja, je moet dus uitkijken. Ik, de, de John de Mol is, is echt de allerbeste. Straks staat hij bij je bureau. Ja. Uh, nog even over de journalistensalarissen. Dat is ook toch wel even leuk. De, de site Villa Media, daar staat een artikel over het feit dat de salarissen van journalisten achterblijven bij uh, de lonen in het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven was de gemiddelde stijging 1,3 procent. Uh, en een dagbladjournalist die kreeg er uh, niets bij. En andere collega's hooguit 1 procent. De inflatie wordt niet meer gevolgd en ook zijn de onderlinge verschillen groot. Um, komt dit voor jou uit de lucht vallen, Jean? Ja, ja. Nou, ik, ik vind het wel spannend. In Amerika hebben journalisten al langer moeilijk. En er zijn prachtige initiatieven uit ontstaan. Bijvoorbeeld uh, twee reports van de Washington Post die weggingen bij die krant. Een uh, politico begonnen, een politieke blog over Washington. En elke morgen om vijf uur bed uitkwamen om een nieuwsbrief rond te zenden. En daardoor altijd als eerste wel de van alle belangrijke mensen in Washington. En nu uh, 150 medewerkers hebben een tv-station en uh, een krant. En zo. Dus ja, dat, dat pioneren misschien krijgen we dat hier ook wel. Omdat journalisten het zo moeilijk hebben en niet meer kunnen rondkomen van hun... Uh, Inflatie-correctieloze loon. <laughs> ja. nou, nee, maar heb je ze al aan je bureau gehad, de Fransen, jouw journalisten? Wat, wat heb ik? Da, uh, nee, je bureau nee, gehad? Ik heb ze nog niet aan mijn bureau gehad. Nee, want uh, kijk, we zitten natuurlijk wel in een bedrijfstak waar het even wat minder mee gaat. Hè? Ik bedoel, uh, kranten stijgen niet in uh, oplagen, tijdschriften doen dat niet. Ik bedoel, de, er zit wel een logica in om een beetje op de rem te trappen. En. Uh, Volgens mij werd er ook nog gewacht gemaakt van de verschillen tussen oude en jonge journalisten. Ik bedoel, als je maar oud genoeg wordt, dan ga je echt heel veel verdienen. Ik bedoel, ik ben 56 en als, als ik niet oppas, dan uh, schiet ik over een paar jaar door de balken in de norm heen. Ik bedoel, gewoon omdat ik oud ben. Niet even... Ik vind het best uit de hand gelopen. Het maakt allemaal best wat minder, dus laten we even op de rem staan. Bij de publieke omroep werken er ook heel veel journalisten. 200 miljoen moeten bezuinigd worden. De onderhandelingen over de nieuwe CEOs zijn vastgelopen. Het gaat over een paar procentjes. Ja. Je zou ook kunnen zeggen als bonden van nou laten we even dimmen misschien. Uh, maar goed, ik weet het. Ja, dat zou ik doen. Want iedere, uh, iedere loonsverhoging uh, is een aantal ontslagen. Ach, muziek, uh, is een levensstijl. Je doet het voor het prachtige vak. Ja. En er moet een beetje ideologie bij komen kijken. En dan ja. die inflatiecorrectie, ja, die moet je daar niet over zullen. Ja. Die internetjournalisten, bij jullie worden net zo betaald als de krantenmensen? Uh, voor zover ik weet wel, ja. ja. ja. Volwaardige redacteur. Ja, wel wel extra drugstrang en vrouwen. Hè? Wat altijd de reden is geweest om journalist te worden. Dat je dat ja. straffeloos allemaal mocht uh, exploiteren. In, in de secundaire voorwaarden kan je nog een hoop doen, zeg de je De secundaire eigenlijk. voorwaarden zijn onbeperkt. <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> ja. Oké. Okay. Nou, bedankt voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Frans Lomans en Ernst-Jan Fout waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. Dan gaan we snel door naar de andere kant van de tafel, want het is vrijdag. En dan weet je het maar nooit, want dan kunnen we maar zo de beslissingsronde moeten spelen in de Nationale nieuw Nieuwsquiz. De hoogste score tot nu toe is namelijk 85. Maar ja, dat is te doen. Ilko um, Egbert komt uit Kollum, is 32 jaar. Welkom. Ja, goedemiddag. Um, werkt momenteel in de horeca, maar je bent ook nog bezig met de studie farmacie. Ja, die moet ik nog afronden, ja. En dan word je uiteindelijk? Ja, apotheker kun je ja. worden. Ja. Waarom uh, trek je dat zo, die pillen en die poeders? Ja, ik, ik vond scheikunde en uh, biologie is wel een interessante vak. En uh, daar dat, dat, dat kom je heel veel mee in aanraking bij deze studie. En uh, ja, het, het contact met de mensen vind ik ook leuk. Ja. Dus, uh, en wanneer ben je ermee klaar? Uh, ja, dus hopelijk nog uh, tot de zomervakantie ongeveer, hoop ja. ik. En in de tussentijd een beetje bijwerken in de horeca. Nou ja, de ja. mooie tijd van de rokjes en de, de zonnige trassen komt er weer aan. Ja. Zitten wij middenin. Uh, en een student kan altijd wel wat geld gebruiken. Dus die 300 euro is natuurlijk aardig. We gaan eerst uh, de nieuwsfactor bepalen. Ja. De nationale nieuwspace. Geen Europese groente meer op de Russische markten. De Russen zijn bang dat de groente besmet is met de EHEC-bacterie. Het Comité van Spanje, De Europese Commissie noemt het Russische verbod disproportioneel en eist dat de maatregel meteen wordt ingetrokken. From Russia, with love. Ja, Rusland stopt met de import van verse groenten uit EU-landen. De Russen nemen het zeker voor het onzekere... nu de gevaarlijke EHEC-bacterie nog dagelijks nieuwe slachtoffers maakt. Hier dus vraag 1. En daarmee is voor Nederlandse tuiners het drama compleet. Wie schiet hen te hulp door bekend te maken dat Europa 20 miljoen euro vrijmaakt... voor een promotiecampagne om de verkoop van groenten weer vlot te trekken? Volgens mij de Europese Unie. Nee, het is de staatssecretaris van Landbouw Bleker heeft het voortouw genomen. Jalex gaat het trouwens voor 150 miljoen euro aan groenten van Nederland naar Rusland. Vraag 2. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de EHEC-bacterie genetisch laten screenen. Ze kwamen tot de bevinding dat het gaat om een nieuwe gevaarlijke mutatie. Een soort van mengvorm van een EHEC-bacterie met een ander type E. Coli, die al eerder in welk werelddeel is aangetroffen? Um... Volgens mij in uh, Azië. Dat is niet goed, Het is wel met een A, maar het is Afrika. Chinese wetenschappers hebben samen met collega-wetenschappers in Hamburg... het DNA van de bacteriën onderzocht en kwamen zo tot deze ontdekking. Vraag 3: Begin dit jaar dreigde de Russische overheid ook al met een importverbod... maar dan op vlees uit Duitsland en andere EU-landen... nadat daar gif in was aangetroffen. Uh, er was een gif trouwens in Duits veevoer. Om welk gif ging het hier? Dioxine. Ik dacht, dat weet hij vast wel. Met zijn scheikundige achtergrond. Ja, het is inderdaad goed, dioxine. Tot een importverbod op varkensvlees kwam het niet. Rusland stelde wel hogere eisen aan de voedselveiligheid. We gaan naar vraag vier, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Al die grote, hij kende ze. En wij dachten wel eens, nou hebben we weer nog wat. Maar als die grote dan kwam, Willem. En dan, ach oh god, hij was dan zo gelukkig. Ja, Mies Bouwman riep je er al tussendoor en dat is goed. Het ging natuurlijk over Willem Duis. De presentator overleed gisternacht op 82-jarige leeftijd. Van 1960 tot halverwege de jaren 80 was hij samen met Mies Bouwman... een van de bekendste tv-persoonlijkheden van Nederland. Vraag 5: Vrienden en collega's haalden gisteren herinneringen op aan de tv-legende. Ook werd er gememoreerd aan zijn laatste tv-optreden. Op 17 mei was Duis namelijk nog te gast... in de duizendste aflevering van welk tv-programma? Hmm. Welk programma bestond onlangs uh, af? af waar? Ah, de Wereld draait Door. Ja, dat is goed. Het was De Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk plaatste die duizendste aflevering helemaal in het teken van uh, Willem Duis, Want uh, ja, uh, Matthijs vindt dat hij toch wel schatplichtig is aan Willem Duis, uh, Omdat hij nou ja, de manier van, van programma maken van De Wereld draait Door lijkt wel een beetje op wat Duis eigenlijk altijd uh, was gedaan. Het was gewoon een eerbetoon aan deze omroepbaas. Dan gaan we naar de laatste vraag. Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dan zetten wij de teller stil en dan horen we hoeveel punten er nog bij komen. Hier zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben gek op anagrammen. 3. Zoekt en voor 80 miljoen euro zult gij mij vinden. 2. Karadzic wil bij mij op de thee. Karadzic. Ja, dat is goed. Uh, Radko Mladic is het dus. Um, Mooi. Milorad Komadic. Zijn schuilnaam is een anagram van Radko Mladic. Uh, vandaar die aanwijzing En eh, Radon van Karadzic vindt het maar wat jammer dat zijn voormalige legerleider Mladic eh, zijn vrijheid kwijt is. De oud-president die ook achter de tralies van Scheveningen zit... hoopt Mladic tegen te komen in het cellencomplex. Dat heeft althans een advocaat eh, gezegd. Het gaat inderdaad over Radko Mladic. Vanochtend stond hij daar eh, voor het eerst eh, en heeft hij de aanklacht eh, gehoord. Eh, we zijn uitgekomen op factor 5. Dat betekent dat er eh, 17 vragen goed zijn voor een beslissingsronde. Ja, ik begrijp het. Dus dat kan nog even spannend worden.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 Exportland nummer 1, Duitsland, was al opgedroogd. Nu ook exportland nummer 3 is weggevallen voor de Nederlandse groentetelers. En dat is een drama natuurlijk. Dus, toch de stelling. De Russische boycott van Europese groenten is begrijpelijk. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert, gebruik dan hekje standpunt. Dan gaan we naar deel 2 van de quiz. Ilko Egbert, 32 jaar uit Colom. Um, 85, he, dat is de te kloppen score. Ja. Factor is 5, dus 17 vragen goed. Als je er 18 of meer hebt, dan uh, ben je gewoon de winnaar. Um, nou ja, dat is de uitdaging. We gaan kijken hoe ver je komt. Als je een antwoord niet weet, pas roepen, dan stel ik snel de volgende vraag. Ja. Daar komt-ie: De Nationale nieuwsquiz. De premier van welk land heeft het parlement toegezegd binnenkort af te treden? Japan. Dat is goed. Hackers hebben honderden accounts van welke e-maildienst belaagd? Gmail. Dat is goed. Welke oud-minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het kabinet vastzit aan de afspraken rond de Hedwiggepolder? Pas. Dat is Ben Bot. In het Marsdiep tussen Den Helder en Tesla is gisteren wat voor dier gespot? Bultrug. Dat is goed. Wie wordt naast Johan Cruijff het tweede voetbalgezicht in de nieuwe raad van commissarissen bij Ajax? Edgar ja, Goed. Een topambtenaar van welk ministerie neemt ontslag uit schaamte over de invloed van de PVV? Pas. Infrastructuur en milieu. Tegen welk land speelt Oranje morgen een oefenwedstrijd? Brazilië. Is goed. Nu bijna 80 jaar is... Nee, na bijna 80 jaar is welke dijk volgens een adviescommissie toe aan een opknapbeurt? Afsluitdijk. Is goed. Ajax wie, wie, wil wie als opvolger van de onlangs opgestapte algemeen directeur Rick van der Boog? Tjeudaling. Is goed. Welke voormalig concentratiekamp in het oosten van het huidige Polen... sinds gisteren wegens geldgebrek gesloten? Sobibor. Dat is goed. Het afbreken van de galerijen van de Antillenflat in Leeuwarden is te wijten aan wat? Betonrot. Dat is goed. In welke plaats zijn vijf mensen onwel geworden... tijdens de opening van het strandseizoen? Hoek van Holland. Is goed. Hoe heet de dressuurhengst die bij zijn eerste optreden... met de Duitse ruiter Matthias Raad meteen heeft gewonnen? Totilas. Is goed. Een groep van negentig voormalige wereldrijders... vindt wat, dat wat wereldwijd gelegaliseerd moet worden? Pas. Softdrugs. Wie heeft zich officieel kandidaat gesteld... voor de republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen volgend jaar? Mitt no Romney. Dat is goed. Italianen mogen zich in een referendum uitspreken... over de herinvoering van wat in het land? Pas. Kernenergie. Een mannenkoor uit Naaldwijk heeft op Hemelvaartsdag voor welke prominent mogen zingen? Uh, Maximaal. Nee, de paus. De paus was het. Um, wat denk je zelf? Er waren er 17 nodig? Nou, volgens mij maar 13 of zo. Je hebt, daar heb je ook nog mee zitten tellen intussen. <laughs> er waren er 12 namelijk. Ik vind het knap dat je dat tegelijkertijd kan. Uh, dan kom je dus uit op 60 en dat is niet genoeg, want 85 punten was, uh, was de te klop score en die blijft dus gewoon staan nu. Um, helaas Ja, jammer maar helaas Neem niet weg dat je gewoon van ons wel de uh, normale prijzen krijgt Dus uh, we doen daarbij uh, de kaarten voor beeld en geluid Lunchradio en een mok van het programma Ja, leuk En we wensen je veel succes uh, met, met je studie Dankjewel Afmaken en dan kom ik je pilletjes halen in de apotheek <laughs> Is goed We gaan snel naar de winnaar van deze week De nieuwskenner dus van week 22 René Bijzet, goedemiddag Goedemiddag 25 jaar uit Zutphen Klopt um, Zat je mee te tellen? Ik ga het meestertellen, ja. Het was wel even spannend. Ja, ja. Nou, je hebt het goed gespeeld. Um, um, en wat gaan we met dat geld doen? 300 euro mogen we je overmaken? We gaan er een uh, nieuwe camera verkopen. kopen. Nog één keer, sorry. Ik een noemt. nieuwe camera gaan we verkopen. Een nieuwe camera. Ja. Lukt dat met dat bedrag ook? Nou, we hebben er nog wat bij, dus dan uh, komt er een ja, mooie camera. En, en dan foto's maken van wat? <laughs> Geen idee wat er, wat er op ons pad komt. En ben je echt een beetje hobbyfotograaf, of, of is het echt van familiekiekjes? Nee, gewoon... Uh, ja, herinneringen te kunnen vastleggen. Oké, okay, nou dan wensen we je daar veel succes mee. We gaan dat geld netjes overmaken en dan komt het aan in Zutphen. Oké, okay, dankjewel. En, en ve en veel plezier mee. Ja, dankjewel. Ho, Goed dag. weekend. Ja, hoi. Um, ja, nou, dat was hem dus, de nieuwsquiz voor deze week. 22 was een beetje een uh, gemankeerde week... want we hebben het op, vrijdag, of, sorry, op donderdag niet gespeeld... in verband met Hemelvaart. Dat er waren vier kandidaten. Dat maakt het dus ietsje makkelijker. Maar toch, die 85 punten die staan dus. Hij is de terechte winnaar. René Bijzet dus uit Zutphen. Wilt u nou ook een keer meedoen aan de nationale nieuwsquiz Ga dan even naar onze site. Daar staat een korte versie van die quiz op. En dan uh, kunt u dus even kijken hoe goed u nou echt bent in dat nieuws. Als dat nou aardig lukt, dan staan er ook allerlei manieren... om u aan te melden. Dan komt u bij de charmante Esther... En die gaat dan uh, een keer terugbellen. En dan uiteindelijk komt u, wie weet, hier in deze studio om de quiz te spelen. En dan gaan we kijken of u er echt zoveel van af weet. Wij melden ons straks om kwart over één weer voor deel 2 van lunch. En dan gaan we het hebben over de actie du 6. Die gaat volgende week weer gebeuren. U weet het, mensen die uh, de Alpdues opfietsen. Om op die manier geld in te zamelen voor uh, de kankerbestrijding. En het uiteindelijke eind, doel is dat kanker geen dodelijke ziekte meer wordt. Maar een chronische ziekte. Um, de vraag is: kan dat ook? We hopen het antwoord daar straks op te krijgen. Zo rond kwart over één. Nu zometeen, eerst het NOS-journaal. Als naar elkaar, ding, ding, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Vrijdagmiddag Zometeen om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam. ik Dibi van GroenLinks op de bres voor vrijheid en fatsoen. Het journalistenpanel met Margriet van der Linden en Paul van Gessel. De sportweek van John van Lottem. De column van Justus van Oel. Satire met Sanne Wallis de Vries. En live muziek van Eva de Rovere. U bent welkom. In de Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Zelda live Radio 1. Het nieuws van alle kanten.